Michel Koenen met het NOS-journaal. De Noorse politie heeft spullen gevonden van de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis. Een visser zag ze in het noorden van het land in het water drijven. De politie wil niet zeggen wat er is gevonden, maar bevestigt wel dat er spullen van de Nederlander zijn. Arjen Kamphuis vierde vakantie in Noorwegen. Vorige week werd bekend dat zijn telefoons korte tijd nog hebben aangestaan. De energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden gaat volgend jaar voorstijgen, verwachten economen van ABN AMRO. Het was wel duidelijk dat we meer gaan betalen door hogere belastingen, maar door gestegen prijzen van gas en kolen zal de energierekening nog hoger uitvallen. Een hogere prijs van grondstoffen komt onder meer door de warme zomer, daardoor werd meer stroom gebruikt. De euro moet de dollar vervangen als belangrijkste munt van de wereld. Daarvoor pleit Europese Commissievoorzitter Juncker. Hij deed zijn betoog tijdens de opening van het Europees Parlementaire jaar. Omdat gas en olie worden geïmporteerd in de Europese Unie, moeten er voortaan in euro's en niet meer in dollars worden afgerekend, zegt Juncker. Hij vindt dat de stem van Europa wereldwijd luider moet klinken en dat Europa daarom meer met één stem moet gaan spreken. En ivoor van olifanten, dat wordt verhandeld via Nederlandse veilinghuizen... is vaak illegaal. Meer dan de helft van de transacties voldoet niet aan de wettelijke eisen. Zo ontbraken vaak de juiste papieren. Dat stelt het International Fund for Animal Welfare. In de EU mag alleen ivoor van voor 1947 vrij worden verkocht. Vaak wordt nieuwer ivoor verkocht als oud-ivoor. D66 stelde eerder al Kamervragen aan minister Schouten... over de rol van Nederland in de ivoorhandel. Het weer nog, alleen in het Zuidoosten nog wat zon en maximaal 23 graden. In de rest van het land bewolkt, er valt wat regen en het wordt 15 tot 20 graden. Morgen wisselvallig en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, zo, zo. Zo is het alweer woensdag en zo is het alweer 12 september... Het is weer 12 uur geweest. 12, 12 ja. En zo uh, zijn we weer begonnen met zandvoort op deze prachtige woensdag. Met uh, vandaag uh, geen ron. Nee. We hebben nee. een andere ron vandaag. We ja. hebben vandaag een en uh, Nee, uh, Ron Dat oh, ja, nee, zijn ook drie letters. Dat, huh? uh, dat zijn schild. ook drie letters, dat scheelt. Ja, dat ja. scheelt. we hoeven niet extra te tikken. <laughs> het blijven blijft drie letters. Dat is wel mooi natuurlijk. En Ron heeft uh, alle cultuur aan mij overgedragen. Is dat zo? Nou, wat ook heeft zijn man, driewieler? Wat heeft die man hard gewerkt? Ja. Ook zijn driewieler? <lacht> nee. Ja, maar kijk, ja, heb je dat hier gedaan? <lacht> hij gaat met driewielen driewieler natuurlijk. Ja, uh, hij gaat alles af cultuur... Hij heeft ja, ja, ja. ja, Dus dat moet jij nu ook. Nou ja, je hebt een auto, dat mag <lacht> hij, heeft, hij heeft het nu, nu aan mij overgelaten en ik bid dat hij volgende week weer... Uh... <lacht> Dat zijn, zijn drie wielen, langs de Ja, Hij zijn ergens vast komen zitten gelopen geloof ik in dat ding. Ik weet het niet. Maar... In ieder geval, uh, dit is Stand voor de Lunch, dames en heren. En we zijn er weer en uh, we gaan uh, weer uh, gezellig uw lunch proberen een beetje op te leuken. Met lekkere muziek, we hebben het regio Nieuws, straks om half 1 en half twee. We hebben natuurlijk de cultuuragenda. En die, die loopt door het hele programma heen. Oh, we hebben wat. Hè? Het seizoen is nou, weer nou, begonnen. Nou, ja, ja, het seizoen nou, is, nou, is nou, weer ah, begonnen, ah, he, ja. Mooi hè? het culturele seizoen. Afgelopen weekend in Haarlem geopend. Dus alle theaters en uh, weet ik wat, concertzalen en zo... die zijn weer volledig operationeel, om het zo maar te zeggen. En dus wij ook. Buiten een beetje miezerig, De blaadjes en de bomen worden al geel. Het is echt herfst geworden. Maar goed, we mogen niet klagen na zo'n mooie zomer, we hebben een prachtige zomer gehad, maar het is een beetje te droog geweest voor de bomen. Dus uh, ja. die geven het nu op. Ja, nou, oké. Okay. Ik geef de bomen een biertje. <lacht> en we gaan beginnen. Ja. Ik, heb een, uh, ik had eigenlijk een ander plan, maar ik heb uh, voor, uh, mijn 3 in een even aangepast. Een soort uh, extra lange artiest in het licht. Ja, dat kan allemaal, in. Maar de 3-in-1 is vandaag voor een man die 15 jaar geleden overleed. Dat is toch zo lang geleden. Ja. Let's start. 3-in-1-1. Die is vandaag van Johnny Cash. It's very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line.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 I can't hide For you I know I'd even Try to turn the tide Because you're mine I walk the line mm -hmm. I keep a close watch On this heart of mine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 Three in A.M.E. Six foot six, he stood on the ground. He weighed two hundred and thirty-five pounds. But I saw that giant of a man brought down to his knees by love.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 Ja, 12, was, 12 september niet Jansen, op nou oh wacht nee, nee, nee. 12 september 2003 overleed deze man uh, in Nashville Tennessee en uh, dat uh, gebeurde aan de gevolgen van suikerziekte diabetes dus en zijn geboortenaam Johnny G.R. Cash... werd geboren in Kingsland in Arkansas. En dat gebeurde op 26 februari 1932. Hij overleed in Nashville, Tennessee, zei ik al 12 september. 2003, Een Amerikaanse countryzanger, gitarist, singer-songwriter... acteur en auteur. En hij werd wereldwijd bekend als The Man in Black... The Man in Zwart. En viel op door zijn diepe baritonstem. Hij kon heel laag. Ja, ik kan, ik kan niet zo laag. Oh, oh, oh, wat kan niet laag. Ja, hij kon heel laag, Pep. Lager dan wij. Hij was in 1954, 1966 getrouwd met Vivian Liberto. En vanaf 1968 tot aan haar dood met June Carter Cash, die op 15 mei 2003 overleed. Johnny Cash overleed een paar maanden later op 71-jarige leeftijd in het Baptist Hospital in Nashville, aan de gevolgen van suikerziekte. En hij was een van de invloedrijkste zangers... zowel binnen als buiten het country-genre. Zo belandde Johnny Cash in uh, Rolling Stone op de 31ste plaats... Uh, in zijn lijst van de 100 grootste artiesten aller tijden. Hij was eh, ook behoorlijk gelovig. Deed ook veel met gospels. En deed ook heel veel. Was ook wel politiek eh, bewust. En met name eh, zijn optreden in, eh, optredens in beroemde gevangenissen van Amerika zijn nog steeds spraakmakend. Eh, Folsom Prison, San Quentin onder andere. En, eh, nou ja, hij heeft natuurlijk ook een beetje deel uitgemaakt van eh, dat groepje artiesten dat... Eh, in de 50 jaren bij het Sun-label zat. Waar ook Elvis Presley en Jerry Lewis op een gegeven moment uh, hoge ogen gooiden. En um, nou ja, gewoon een hele beroemde man. Zo is het. En wij eerden hem, wij eerden hem vandaag met drie liedjes in de 3-in-1. En dat waren Vogt the Line en uh, Fulsome Prison Blues. En daarna natuurlijk uh, uh, The Thing Called Love. Nou, is dat niet prachtig? Het was prachtig. Okay. ja. ja. Goed, zullen we dan nu de, uh, de eerste artiest in het licht doen? Deze stond al zo in het licht, maar ja. doe er nog maar een. <coughs> ja, sorry. Ja, nou dan doe ik er nog een: Artiest in het licht. Ja, deze leeft gelukkig nog. Tim Knol. hij is geboren op 12 september 1989 in Hoorn. Dus hij is uh, 29 geworden, als ik het even snel uitreken. Ja, ja dat klopt natuurlijk ook wel. Hij uh, groeide op in Hoorn, dat zei ik al. Waar hij ook uh, vanaf uh, zijn tiende jaar muziek begon te maken. Lokaal maakte hij indruk met de band Be Right Back. Waarin hij zong en gitaar speelde. Terwijl hij in de band speelde, werkte hij aan allerlei nevenprojecten. En nam hij ook solo nummers op. In mei 2008 speelde hij op de avond van het kippenvel van DJ St. Paul... in de Utrechtse Echo, onder andere samen met Anne Soldaat. Samen met onder andere Anne Soldaat nam hij enkele demos op voor Excelsior Records... en in 2009 besloot hij zijn band van wel te zeggen en echt solo door te gaan. Nou... En zo kun je nog heel veel over hem vertellen. Maar hij is gewoon jarig en hij moet taart eten. Dus ga ik me niet te lang kletsen. Hé, hey, um, uh, van harte gefeliciteerd. Dus u hoorde Whispering Heart, achtereenvolgens en Sweet Melodies. Jawel. Hé, hey, um, er is een leuke lijst op Spotify. Uh, waar ik regelmatig uit draai. En die heet One Hit Wonders. Weet jij wat One Hit Wonders zijn, Beb? Nee. Weet jij dat niet? Nee. Weet je niet wat een one-hit wonder is? Nee. Nou, dat is iemand die in zijn hele carrière één grote hit gehad heeft... en daarna nooit meer wat van gehoord hebben. Ah. Oh. Ja, dat Volgens zijn... Volgens mij is er ook nog zo'n programma op tv geweest. Ja, One Hit Wonders. Dat is gewoon iemand... Ja, die heeft één keer een hit gehad... en uh, daarna was het finito la comedia... en helemaal klaar. Ja, nou... Dit is er ook zo een. Dit is ook zo'n... Zo het is een beetje een zomerhitje. Maar het is de enige hit die ze ooit gehad hebben. En daarna was het uh, klaar. Ik eet geen spaghetti meer, maar alleen nog macaroni. Nee, eh... Um, macarena. Macarena. <tied> De cosa Macarena, Macarena, tu cuerpo alegría Macarena, la alegría, tu cuerpo alegría Macarena, Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, En la jura de bandera del muchacho se la dio con todo rabigo, Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino. La jura de bandera del muchacho. Se la dio con dos amigos. Ala tu cuerpo alegría macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Ala tu cuerpo alegría macarena, eh macarena. Ala tu cuerpo alegría macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Ala tu cuerpo alegría macarena, eh macarena. Ay. Macarena, macarena, macarena. Que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, macarena, macarena. macarena. Hasta la movida guerrillera Ay. Ay. Ay. Dala tu cuerpo alegría macarena que tú Nueva York, er een un novio Macarena, Macarena, sueña con el met een grote glimlach. Ze een nieuwe vriendje Macarena, apellido Vitorino y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos Dala tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo alegría Macarena Zijn je op een, uh, een bruiloft te spelen en dan moest je toch dit, dan wilden ze toch dit, nummer, want is zat zo'n idioot dansje bij. Ik weet, ja, niet meer. Ja, ja, ja. Ik weet niet meer hoe dat ging, weet jij het nog? met een grappige choreografie met, met die armen. Oh. Want ik was in die tijd nog eens op vakantie in Spanje... en daar zaten ja. alle bejaarden aan de bar... die hele choreografie te doen. Weet je ik het nog? Heb... Doe, doe het anders even voor. Ik kan, het, even... Ja, ik kan het even voor voor de website. Ja, dan, nee, de, ik, weet het het... Niet meer. ik weet het niet meer. Eh, ik wou zeggen, dan zien de <laughs> mensen het even gezellig... op de webcam en zo. Maar... <laughs> nou, als er iemand nog weet hoe dat uh, dansje was... kom even naar de studio, kom het even voordoen. He? <laughs> Dat lijkt me gewoon. En ja, ik weet nog dat wij moesten dat nummer dan wel spelen, Charles Dick, ik in de tijd op het bruiloft. Ja. En dan zit je met zo'n tekst, weet je, nou, we hadden er maar van gemaakt. Ik eet geen spaghetti meer, alleen nog macaroni. Dat ja, dat Vind vind je. Ja, ik eet geen spaghetti meer, alleen nog macaroni. Ik eet geen spaghetti meer. Nou, dat werkte prima. Dat ging heel goed. Tja, dat kwam heel goed. Macaroni. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Gisteren is in, heeft er in nieuw een bedrijfsongeval plaatsgevonden. Uh, er moest een persoon worden gereanimeerd. Het betrof een bedrijf aan de Staringstraat. Het slachtoffer werd na de reanimatie met spoed en onder begeleiding... van een politiemotor naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich precies heeft afgespeeld bij het bedrijf... ...was tot en met dinsdagmiddag nog niet duidelijk. Zo de inspectiedienst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet een onderzoek. Schiphol, de vrachtwagenchauffeur die vorige maand verklaarde... ...bij Schiphol beroofd te zijn van een miljoenentransport... ...is gearresteerd door de Koninklijke Maréchassée. De 42-jarige man uit Amsterdam is nu verdachte in het onderzoek... ...naar de op 14 augustus gestolen vrachtauto met dure elektronica. Na de arrestatie van vanmorgen werd de woning van de verdachte doorzocht. Hierbij is een grote hoeveelheid contant geld, telefoons... en computerapparatuur in beslag genomen. De verdachte zit dus nog vast. De Koninklijke marechaussee verricht onder leiding... van het Openbaar Ministerie Noord-Holland verder onderzoek. Meerdere arrestaties worden namelijk niet uitgesloten. Er is een proef gedaan op de N205 bij Hoofddorp en Haardem... Een auto die doorgeeft waar hij rijdt, een verkeerslicht dat dit signaal ontvangt... en het groene licht langer laat branden, zodat de auto soepel kan doorrijden. Zeven auto's reden in convoy over de provinciale weg, tussen het gewone verkeer. En de auto's hielden automatisch afstand van elkaar, ze bleven bij elkaar... en wisten precies wanneer de voorligger afremde of optrok. TNO had daarvoor een speciaal systeem gebouwd, dat coöperatieve, adaptieve... Cruise Control wordt genoemd. Met dat ingebouwde programma praten de auto's ook met verkeerslichten. Het is de eerste keer dat zoiets in Nederland als test wordt uitgevoerd. Dat zegt de provincie. In november worden de uitkomsten bekendgemaakt. Tot zover het regionale nieuws van half 1. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is op deze woensdag bewolkt en er zijn perioden met lichte regen en motregen. Er wordt door de diverse modellen tussen de 2 en 7 millimeter regen verwacht. Het maximaal van 18 graden is al bereikt. Want in de regen is het vanmiddag maar een graad of 15. De wind waait uit het noordwesten en het is duidelijk minder dan gisteren. En is niet meer dan, hij is nu niet meer dan zwak tot hooguit matig van kracht. Vanavond is het bewolkt met kans op nog wat meer regen. En al vrij snel wordt het dan droog en klaart het op. Bij weinig wind daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen ziet het weerbeeld er een stuk vriendelijker uit. Het blijft droog en dan zijn er flinke perioden met zon. De wind waait zwak tot matig uit de richtingen tussen zuid en noordwest. De temperatuur is dan 18 graden. Dit was het weer door ons aangeleverd door Rico Schreuder. Nee, het is nog eens vijf minuten voor de side kick, op. Je hoort mijn nieuwe horloge. Oh, is dat je nieuwe <laughs> klokje? Oh, ja, dat is wel leuk. Je... Oké, okay, nou, dat was Anouk uh, met ja. haar zongfestival. Maar we hebben hier iets Nederlands gekozen naar onze shock van gisteren. Hè? Ja, onze shock. Ja, ja. Nou, ik ja. vond het wel een shock hoor. Ja, Anouk ja. in het ja. Nou ja, ze hebben ons in het Nederlands gedaan, maar die ja. tekst u, niet ja. te geloven. Nou ja, we zullen hem straks nog een keer laten horen. Uh, <laughs> wat wou ik zeggen? Um, zo gaan we met schokkende dingen Ja, met schokkende dingen. We, gaan, we wennen er gewoon aan. We wennen aan. Eraan. Ja. zo is dat. Nou, uh, gezellig. Uh, we gaan uh, verder, zo meteen gaan we wat aan cultuur doen en zo. Want ook ja. dat is natuurlijk een belangrijk facet van dit programma. Maar eerst nog even een muziekje. Dit is Paul Weller. The Soul Searchers. En dit is nieuw. ja. Yeah. Dus nou ja, dan gaan we er ook maar vanuit dat het echt nieuw is. Soul Searchers heet het nummer. Ik vond het wel apart. En lekker. Gewoon lekker om te horen. Paul Weller dus. Hé, hey, uh, woensdag is altijd cultuurdag. Ja, dat weten we nou wel. Hij is nu de badkamer in, hoor je wel? Dus het is uh -huh. heel makkelijk dat hij de badkamer in gaat. Hoor. Ja, maar het is uh, cultuur, cultuur, cultuur op woensdag. Dat is altijd zo. En wij informeren u over de cultuuragenda in Kennemerland. Jawel! En uh, onze Ron die zit nog steeds op zijn driewieler. Dus, Beb, jij mag. Ik kan me dat voorstellen hoor, dat Ron dit weekend vast is gelopen. Een enorm aanbod. Ja. Hij heeft ons laten weten. Op de Gedempte Oude Gracht in Haarlem uh, zit het kunstcentrum. En die hebben momenteel een expositie van Marinus Fuyt. Het is een eerbetoon aan deze Haarlemse kunstenaar, schilder en tekenaar. Hoe komt zijn werk tot stand? Er wordt in kleine schetsen en grote uitgewerkte tekening... Uh, wordt, laat men zien hoe hij werkte. Daarnaast zal er vroeg werk te zien zijn, favoriete hoogtepunten... en een groot tekenwerk dat speciaal voor deze tentoonstelling wordt gemaakt speciaal geprogrammeerd in het kader van Haarlem viert de cultuur. Het is dagelijks te zien tot en met 20 oktober. Uh, en het is dus Kunstcentrum Haarlem, gedempte Oudegracht, 117. Het Openluchttheater Caprera viert dit jaar haar 70-jarig bestaan... en heeft een prachtig aanbod. Het optreden van Jet Rebel dat op zondag 8 juli was geprogrammeerd is verplaatst naar zaterdag 15 september. En dat is dus aanstaande zaterdag. Aan het, einde dag van het, aan het einde van het zomerseizoen wil Jet Rebel graag een avond neerzetten... die muzikaal in meerdere opzichten zal verschillen... met het optreden aan het begin van de zomer. Daarom is dus besloten dat optreden van 8 juli... te verplaatsen naar aanstaande zaterdag 15 juli. Iedereen die kaartjes gekocht had voor 18 juli... heeft daarover reeds een mail ontvangen. En de gemiddelde show van Jet Rebel duurt ongeveer drie uur. Dus zal de zanger zonder ook maar een seconde van concentratieverlies... deze avond heel erg goed maken. Als een bevlogen superheld coördineert hij elke show... door een innemend enthousiasme waar zowel de bandleden als de zaal... en in dit geval dus het prachtige Openluchttheater Caprera... niet omheen kunnen... Beetje duimen voor mooi weer. Aanstaande zaterdag, de aanvang is half negen. En degenen die reeds een kaart hadden, zijn dus geïnformeerd. En nu u allen. Ook aanstaande zaterdag, 15 september, als u van een andere soort muziek houdt... is er in de sint Jozefkerk in de Janstraat 41... Stabat Mater van Antonius Vivaldi. Eline Welle zingt het Stabat mater van Vivaldi... en gedenkt uh, daarmee de Rooms-Katholieke Kerk... het Onze Lieve Vrouw van Smarten. In de liturgie van deze dag heeft het Stabat mater een beroemd middeleeuws gedicht op moeder gods... in haar smart om de gekruisselde Christus, een centrale plaats. Veel componisten hebben deze tekst zet, Onder andere dus Antonio Vivaldi. Die leefde van 1678 tot 1741... Zijn belangrijkste werk wordt, is dit en het wordt op zaterdag 15 september... om kwart over acht in die sint kerk in Haarlem uitgevoerd... door Eline Welle, mezzo-sopraan, Ivana poparic cello en Erik-Jan Eradus op Orgel. Het vindt plaats tussen kwart over acht en half tien. Dit zijn drie culturele dingen voor het komende weekend. Oh, en nu even stof uit je horen. Kom jongens, ja we gaan even een keer, We nu gaan even een keer, stof uit je horen. Uriah Heep, nieuwe release. Take away my soul. die vinden, we vroeger hadden we daar een, een jingle voor hè? De, de stof uit je orenplaat. plaat. Oh. Mag je dit wel toedringen? Ja, dat is een beetje te compensatie. We hebben gisteren aan de metal moeten missen, natuurlijk. Vanwege de, de gemeenteraadsvergadering. Nou, dan maar even dit. Het zit op het randje, hoor. Oh, dat is wel lekker, laten we eerlijk zijn. Uriah Agib. Je bent genoemd naar een karakter uit een van de Charles Dickens boeken. En uh, natuurlijk bekend van uh, hits uit uh, begin jaren 70. Easy Living, onder andere. Nou, het klinkt nog steeds zo lekker hoor. Jawel. Woe! Hé, lekker. Even wakker worden. zo. Oh, oh. Dit is de nieuwe van Cliff Richard. Ja. Hé. Hey. Ja, yeah, yeah. nummer heet Rise Up. Take ja. us down. Een nieuwe van Cliff Richard. Ja, en uh, weg. We, gaan nu meenemen naar, uh, we gaan nu meenemen naar het uh, NOS-journaal van 1 uur, dames en heren. Want het is alweer zo laat en wij komen natuurlijk nog een heel uur terug... met lekkere muziek en uh, uh, de cultuuragenda. Ja, en de vijf minuten van de sidekick natuurlijk. Oeh, het wordt spannend allemaal. Ik zou zeggen, tot zo!